Heel goed, heel goed. Wij gaan naar het nieuws van de 11 uur en het weer en het verkeer. En uh, ik hoop dat iedereen het uh, heel erg leuk vindt en uh, heel erg enthousiast over is. En, uh, maar waarom horen wij niks? Ik hoor niks. Hij komt niet, uh, hij komt niet binnen, Frank. Dat is niet zo mooi, hè? Dat is niet zo mooi. Kun jij het nieuws even doen? Ja, nou, moet, moet ik wat oplezen. Ja, nou ja. Waar zit hij nou? Waar zit hij nou, dames en heren? Het is uh, een uh, bijzondere uh, situatie. Oh, ho, oh, oh. ho. Nee, dat is hem ook niet. Nee, ik zou het... Uh... Ik ben... Uh, u, u, u merkt natuurlijk, uh, lieve luisteraars... dat het hier uh, betreft een uh, live-uitzending. En uh, live gaat het meestal goed... Maar uh, vandaag gaat het. Heb je nieuws, Frank? Uh, nou ja, ik... zeg ik, het is 11 uur. Het Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Hier is Frank Paardenkoper met het nieuws. Minister-president Rutte die heeft morgen alsnog een gesprek met kick-out Zwarte Piet. En verder binnenlands nieuws. Een verstandelijke beperking is vaak niet herkend. Al die jaren op meteen moeten lopen. Op niets af. Buitenlands nieuws. New York. Rio de Janeiro. En Praag. En dan verder het weer. Vandaag geen weer, morgen weer, meer weer. Nou, dat is, uh, dat is duidelijk, dames en heren. Laten we maar een liedje draaien, toch? 1 <laughs> over 11. Als je nieuws gemist hebt, klopt dat. <laughs> en er staan geen files. It's Ain't there nothing I can Die oude zeiden wij altijd. En dat was Harry Nielsen en uh, Lime in de Kokonat... en uh, bij, uh, bij ZFM op uh, jouw radio elke dag, uh, 24 uur per dag. Op alle mogelijkheden kan je, kan je dit bereiken, zelfs op uh, um, uh, DAB+. Ken je dat, Frank? DAB+, plus. Ik, volgens mij zit het, uh, ik heb wel eens van gehoord. Ja, dat is heel, dat is heel mooi, want uh, zeg maar het nieuwe FM en uh, Ja, daar kan je mooi naar luisteren. Even kijken. Maar, jij, uh... Heel even in de, in de categorie Kalemans steelt halve kaas. Ja? In Amerika is dus een uh, bericht. Losgeslagen autoband belt aan bij huis. Nou, dat is een beetje te bizar voor woorden. Maar op een gegeven moment in, er in de States gebeurde het. En een autoband die om onduidelijke redenen was losgeslagen van een auto. Die vloog met 100 kilometer tegen een huis. En raakte precies de deurbel. Dus. <laughs> is dat <wat> dan? <laughs> Dus net is die. Uh, maar dat is geen, uh, geen uh, vrolijk nieuws, maar dat was een uh, vrouw in Rusland. Ja. Uh, klaarblijkelijk uh, ingedommeld in de tuin, misschien met een bakje op. En die werd wakker en die werd hevig onwel naar het ziekenhuis afgevoerd. En daar bleek ze dus een, een slang in de keel te hebben. Een slang? Ja, geen Gardena, maar gewoon een, een slang. Een, die, die hebben de chirurgen tot uh, afgrijzen uh, trokken gewoon een slang van bijna een meter uit de keel. Wat bizar. <laughs> ja. bizar. Inderdaad bizar. Maar dan zou je zeggen, ook al lig je in de, te knorren, ja. zoiets voel je toch wel, lijkt mij. Dan word je toch, uh, tenzij je een bakje op. Maar ja, je hebt natuurlijk ook vrouwen die zijn zwanger en die weten dat niet tot ze moeten bevallen. Dat vind ik ook wel heel wonderlijk. Ja, ja dat is ook weer zo. Ja. Ja. Ja. Hey, er staat ook een heel artikel uh, in uh, de Zandse krant over... Uh, uh, een Facebookpagina voor jonge woningzoekenden. Uh, dat is een meisje, Romy Koning, heeft uh, een Facebookpagina geopend. En dan kunnen Zandvoortse jonge woningzoekenden zich melden. En dan uh, kunnen ze aantonen dat de nood van de woningzoekenden heel hoog is. Ja, en dat, uh... ja dat, is, dat is wel een goed initiatief. Goed, hè? Ja, ja, dat is uh, een meisje van 20 jaar. Ja. Werkt bij Strijder. Hulde. Dus okay. als je gaat tanken, kan je haar tegenkomen? Als je gaat tanken bij Strijder. Mm -hmm. Daar waar het altijd mm -hmm. druk en gezellig is. Daar waar het altijd druk en gezellig is, Frank. Ja, voor een heerlijk kopje <laughs> koffie en allerlei als zwaar is voor de automobiel. Pompstation Strijder. Dit was geen reclame, hoor. <laughs> <laughs> Dit is pure informatie. Puur, dat is pure informatie, ja. Informatie mag, hè? Informatie mag, ja. ja gelukkig. Ja, och, ja. ja. Ja, ik dacht al van uh, straks... Nee, we gaan we mis. natuurlijk hier geen reclame maken. Nee, dus, uh, dat doen we nee. zeker niet. Maar het is, uh, ik vind het wel heel maar, goed uh, dat Weet, dat, weet uh, jij wat er uh, trouwens afgelopen weekend uh, op het circuit was? Ik zag ineens allemaal fijne Amerikaanse bolides uh, ja, doorrijden. Ameri en ik denk wat wordt het toch mooi op straat? Een, een Amerikaanse dag was het. oh toch? Ja, oh, te oh, gek hoor. Nee, die heb ik ja. helemaal uh, mijn, te lang in mijn hangmat gelegen, denk ik. Prachtige, uh, ja. prachtige auto's langs zien komen. Ja, ik zag helemaal uh, prachtige koetsen inderdaad... Uh, uh, tijden van weleer, tijden waarin het allemaal niet op kon... en de benzine weinig of niets kostte. Ja, nou, dat is tegenwoordig uh, ja. minder. Uh, nou, dat is inderdaad een minder. Maar ja, dat, uh, daar, daar doe je niks ja. aan. Zing je even mee, Frank? <laughs> Hier is G. -Petley. Here is, darling... I had to write to say that I won't be home anymore... something happened... To me While I was driving home And I'm not the same Anymore Oh, I was only 24 hours from Tulsa Only A day away from your arms I saw a welcoming life And stopped to rest for the night And that is when I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 control as I held her charms and I caressed her, kissed her Maar een sneuliedje, hè, Frank? Ja, en hier is alweer Bob Slee met de Zandvoortse waterstanden. Vandaag, dinsdag 1 september in het jaar onze serie 2020... was het hoogwater om 4 uur 5, is het laagwater om 13 uur 36... en wederom hoogwater vandaag in september om 16 uur 35. Dit waren de waterstanden door Bob Slee. Bop. Jij daalt er en op. erop. Hey Tino! En hey, nou dan kom je hier gewoon binnen met een, uh, met een andere radiootje volk, 8. Met een radiootje 8 en een uh, S9. Met een S'je 5 ja, Je had Jaap Koper weer nodig om het allemaal te herstellen. Ik heb Jaap Koper nodig om het allemaal te herstellen, ja. Die zit hier ook. Ja, die is hier afgezet met een helikopter van de politie. Je hebt een vrij... Hier, Jaap. Maar er zit niet veel in, hè? Wat bedoel je? <laughs> Even een stemvorkje aansluiten. Een stemvork. Brengt u een stemvorkje mee? <laughs> het is een gezellige boel hier in de studio, dames en heren. Dat u dat weet. Eh, nou, we, we, we hadden nog wat, wat, wat nieuws, hè, Tino. Ja, wat willen we? Lokaal nieuws? Of willen we in, wat ik heel goed nieuws heb, is nationaal nieuws. Dat is. Uh, we kennen allemaal het fenomeen Amber Alert. Nou, dat is natuurlijk het meest uh, voor iedereen die kinderen heeft. Het meest verschrikkelijk ja. als je kind kwijt is. Ja. Uh, op het algemeen loopt het goed af, laten we eerlijk zijn. En meestal, uh, maar, uh, nou. Is de Deliveroo, dat is een soort thuisbezorgd, dus dat is die gasten op die fietsjes die in Brommertjes en weet ik veel brengen dus eten weg. Mm -hmm. Die gaan uh, met een landelijke campagne Ride to Find, die gaan in samenwerking met Amber Alert uh, ook op zoek. Dus op het moment dat er een Amber Alert is, uh, dus er is een kind vermist, weet ik veel, in Schiedam uh, weggelopen uit uh, weet ik veel wat. Dan gaan alle gasten van Deliveroo, al die fietscouriers, uh, pizzacouriers allemaal, die gaan uitkijken naar het kind. Nou, dat vind ik dus wel ja, weer goed Ja, dat nieuws. is een goed nieuws, ja, is, uh, goed ja, absoluut. Ja, maar dat is natuurlijk ja, ja, heel slim, want die gasten rijden toch rond. Ja, precies. maak je gebruik, uh, ja. kost dat geen extra. Kijk. Uh, uh, je, je hebt ineens een paar ogen erbij. Nou, dat vind ik best wel zo. Ja, nou, ik dat van, inderdaad. Dat uh, soort, uh, ja. Inderdaad, goed nieuws. Kleine ja. moeite, uh, uh, uh, ik bedoel, ik hou ervan om... Uh, ...om ook goed nieuws te brengen. Hè? We gaan het nooit hebben over het weer en niet over... Uh... ...hoe heet het ook alweer? Coyona. Maar dat hoor je wel. Coyona. <laughs> ja, jij hoorde jij hoorde <laughs> trouwens... Uh, ...die helikopters hoorde jij weer... Uh, ...ik had anderhalf week geleden... ...was er een helikopter boven zee... ...dat was vrij eng om te eten... ...dat bleek loze alarm te zijn... ...voor iemand die een zwemmer die vermist was. Ja? Gelukkig loze alarm. En gisteren hoorde jij ook volgens mij uh, twee helikopters. Dat klopt, ja. Dat had te maken met twee motorrijders. Die hebben elkaar op het circuit. Uh, uh, maakten ze contact en uh, zijn omgevallen. Oh. Dus dat was die trauma in de kop, maar er was niks aan de hand. Gelukkig. Uh, oh, oké, okay. gelukkig. Het uh, uh, was geen. Uh, uh, ze waren aanspreekbaar en ze hebben dus gewoon naar het ziekenhuis. Maar, dat is maar het is wel grappig, want er staat dus. ze waren rond half twee bezig op het circuit. met een. en dan staat als een mooi. rijvaardigheidstraining. Oh. Nou, ja, we waren gewoon aan het racen in elkaar maar een ja. Ik dacht, een rijvaardigheidszeging. Ja, ja. rijbewijs wat je haalt. Rijvaardig, die hebben natuurlijk gewoon... Je mag dan blijkbaar uh, met je eigen motor het circuit op. Met je eigen auto mag het ook hè, natuurlijk. Maar ja. uh, dat noemen ze dan een rijvaardigheidszeging. Wij noemen dat gewoon racen. Ja. Ja. Nou ja, dat ja. is uh, alleen maar uh, voordelig. En dan uh, kan je... Je kan het in ieder geval een andere naam geven. En dan is het minder... Minder... Uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, milieubelastend. Ja. Toch? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Een rijvaardigheid train. Dus op het moment dat ik uh, met 220 op de snelweg gepakt word door een politieagent, zeggen, ja, Sorry, ik was even bezig met een rijvaardigheid. <laughs> oh, ja, nou ja, ja. Goed, ik heb er ook geen punt, ja. meneer Stuij. Niks aan de hand. Ja, ja. ja het, het, is, uh, het is allemaal wat. Hey, Jaap, Jaap uh, Koper zit hier. Ja. Hey, Jaap, uh, vorige week heb jij het even overgenomen van me. Ja, ik, ik moet je nog iets bekennen. Vertel. Nou, we hadden het vorige week over proppen en vouwen. Ja. Ja. ja. En ik moet je toch, ik moet je toch uh, bekennen dat ik, uh, dat ik wat van je geleerd heb, uh, Tino. Je bent geswitst. Ja, ja. ja dat is <laughs> ik ben, geworden, geswitst? Denk ik. Ja, ik ben ja. geswitst. Dus uh, ja. ik, ik, uh, ik heb geleerd om te vouwen. Nou, als je ja. iemand wil leren kennen, Jaap, dan vind ik toch iemand iets bijvoorbeeld. Als je, als je iemand wil leren kennen, moet je twee vragen stellen aan de voorkant. Ja. Ben je een prooper of een vouwer? Dat is altijd een, zegt, zegt veel over iemand. En heb je wel eens in de Turks gevangenis gezeten? Nee, je dat laatste niet. Ja. Alle, nou ja, dan, uh, dat, dat zegt ook iets over je. Hij is wel eens betrapt op de Grote Markt en halen we een Turks brood. <lacht> ja, ook lekker. Ook lekker. Ja, ja, ja het kan. Oh, ja. By the way, wat ik ook... weer, Ik vind het allemaal van die intrigerende stukjes... Kalemans, kaas. Er is in Schiedam een vrouw gewond geraakt... bij het openen van een kokosnoot. Dat vind ik ook een <lacht> stukje. vrouw gewond bij openen kokosnoot. Schiedam, dubbele punt. Een vrouw is... Nou ja... Je heeft natuurlijk met een te klein mes geprobeerd uh, uh, Je moet natuurlijk met een goede machette. Met een goed, goed de goede kleiwang of een machette. Ja. Moet je die schil openmaken. En dan kom je op het harde gedeelte. Daar moet je ook nog uh, een gas inslaan. En dan kom je tot het binnenste. En dan kom je tot een soort warm kokoswater. En dat is niet. Heb je wel eens een, kokos... een kokosnoot vers gedronken? Nee. Nee, ik ook niet. Ja, ik wel. Het is nou heel gezond, zit er zit heel veel. Uh, uh... Kokos in? Nee, hypolieten, <racht> nee, nee, uh, Iets wat we echt wel nodig hebben. Ja, ook koken maar dat is, uh, het is heel uh, goed tegen de dorsten. En, uh, ja, nou ja, dat. Maar goed, deze vrouw die raakt gewoon met open kokosnood. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. ja dat, zijn, dat is uh, mooi nieuws. Maar uh, wat ook nieuws is, uh, Tino, nou. de dus het, het KNMI, heeft dinsdag samen met het Britse Weerinstituut Met Office en het Ierse May Iron een lijst met stormnamen voor het komende seizoen gepubliceerd. De eerste storm van in, in september beginnende seizoen right. krijgt de naam Aiden. En het Nederlands instituut heeft onder meer de namen Christof, Evert en Klaas ingebracht. Nou ja. Klaas? Klaas, ik zie Klaas, volgens mij komt Klaas eraan. Komt Mijn hele auto zit met, onder het zand. Met, met, gong, met ja. gong en klink en uh, zo'n zo, zo, zo ding waar hij uh, dan mee uh, omroemt, ja. Ja. Dan, dan, dan komt die. Ja. Ja. Ik vind dat komt we ook plaats? de dorpsomroeper weer moeten hebben dan. Ja, Eigenlijk wel, ja. Maar als het een dus, uh, terugkeur in de storm is, dan vragen we, komt Klaas vaak? GELACH dan... ja. ja. <laughs> Meestal één keer in de drie maanden. Ja, ja. ja en met maar, kerst. Dat is toch geen naam voor een storm, Evert? Nee, dat lijkt me ook niet. Ik vind Boris, dat vind ik een naam voor een storm. Boris, daar komt hij aan, Boris. Ja, ja Horis, <laughs> maar Boris. Maar dit is geen naam voor een storm, Evert. Evert vind ik een naam voor een... Voor een, voor een oom die op een verjaardag komt, de slechte grappen verteld. Oom Evert. Ja. Maar niet voor een storm. Zeg, hey, de laatste rijden is de Kevert. Ja. Hé, hey, wat anders, jongens. Wisten ja. jullie dat uh, je auto uh, wel heel erg smeer gaat worden? In de, in de loop der jaren. En, uh, Want? Nou, wat, wat, het, wat het. In ieder geval met, met die ziekte waar we het net over hadden. eindigt eindigen op het nummer 19. Ja. Oh, ja. Uh, de, de, in Engeland hebben ze monsters genomen van de versnellingspook... De richtingwijze, de stuurwiel, de veiligheidsgordels en de stoel van de bestuurder. De deurgreep aan de binnenkant, de voorruit, multimedia-systeem en achterkant. En ja. uiteindelijk, uh, ter vergelijking, werd ook een monster genomen van een toiletbril. In een willekeurig uh, kantoorgebouw. Hetzelfde. Uh, en, nee. Ja, het is precies hetzelfde. Ja. De auto het multimedia systeem, inclusief het touchscreen, het, uh, uh, het smeerst. Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken dat mensen over het algemeen smeerlappers zijn. Ja. Uh, kijk eens goed bij een toilet hoeveel mensen hun handen wassen na het toilet. Ja. Nou, dat kan je, kan je melden. Dat is natuurlijk het beroemde verhaal dat er in uh, uh, al, uh, gemiddeld uh, uh, uh, een schaaltje zouten pindas op de bar van een... Uh, ja. Er worden ongeveer 23 verschillende soorten urineresten in aangetrokken. Ja, Urinbacterie, ja, ja, ja, ja. Ja, omdat mensen gewoon smeerlappen zijn. En ja. op het moment dat iemand is. Een hoeveel mensen, hoe vaak heb jij in je auto gezeten en keek je achteruit? Zat iemand met zijn vinger in zijn neus? Haalde die frutsel eruit? Ja. Een kleine pillenkuige. Ja. Ja, nee, dat klopt. Hoe vaak hebben we dat gezien? Ja. Hoe vaak doe ik dat? Ja, Hoe vaak, er zijn heel veel mensen die voor het stoplift zo'n lange groene jongen eruit toveren. met ja. een krul eraan en hem lekker opeten. Ja. Ik heb dat te vaak gezien in mijn leven. Maar die mensen die verdenk ik er ook van dat ze niet een handen was naar het toilet. en een boter op een pindakaas eten. en dan aan een touchscreen komen. en dan nog even aan hun neus zitten. aan hun kont krabben. En uh, nou, dat, dat dus. dus ja. Daar hou ik niet van op hoor. Duidelijk. Ja, ja wat, wat ook heel smerig is. dat is een. Oh, oh, oh. Ja, ga maar door. Ja? Maar zo'n collega van mij overkomen. Dat was echt smerig. Die had een pak 1 kwam die aan bij de KLM in de parkeergarage. En ik nou, een klein windje kan geen kwaad. Een hele pak vol gejackerd. Vond gelukkig nog een Albert Heijntas naast hem op de stoel, daar is hij gauw op gaan zitten. En de andere kant van de garage weer eruit gereden en naar huis waar het gekeerd. Dus uh, dat is pas smerig. Maar dan zie je gelukkig niet als hij bij het stoplicht staat. Dat hij zijn broek heeft volgejekkerd. Oh, dus heb ik trouwens een keertje... Ik, dat, uh, ik ben een keertje dronken thuis gekomen. Jij? Ja, dat hoor je ja, niet vaak. Bijna nooit. Nee, dat gebeurt bijna nooit. Maar ik kwam een keertje, ik kwam een keertje dronken thuis. En uh, vlak voordat ik thuis kwam, toen uh, moest ik enorm overgeven. Dus ik heb mijn, uh, mijn kleding ondergevonden. Uh, dat ja. was niet zo heel best. En mijn vrouw vroeg de volgende morgen van... Uh, Jezus, Stuy, wat heb je gedaan, man? Je zat onder de... Van, van Brakenstein, Nou, Wat mij gebeurde, ik kom gisteravond aanlopen in de tuin. Komt er een dronken keel op me af. Die stoot me aan en die kost me helemaal onder. <laughs> dus ze, ze, ze kijkt me aan, ze zegt, erg hè? Maar wie heeft ze dan in je broek gescheten? is <laughs> man waar down and Waarom why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of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 Incidents and accidents. There were hints and allegations. But if you'd be my bodyguard. Album Graceland. You can call me L. En het was eigenlijk de leukste clip die je ooit gemaakt is. Vet, toch? Ja. Vind ik hoor persoonlijk wel. Dat was met Chevy Chase toch? Dat was met Chevy Chase. Ja. ja. Zijn de enorme ass zijn die mannen. Die Chevy Chase? Ja, je dus net als je moet maar eens opzoeken lijstje van de 10 Filmsterren waar die, die de grootste pain in die ass zijn om mee te werken. En dan staat hij echt uh, in de top 10, deze man. Okay. Je meent het. <laughs> ja, en het lijkt zo'n aardige kerel, want ja. het is een enorme te zijn. Oh, het grappig. Hij, die, er loopt nu een serie op Netflix, je heet Community. Ja? Daar is het laatste toen ik die van doorgaan met Chevy Cheepy te zeiken. Een soort Robert de, Robert de Brink. Zo. <laughs> ja, maar om het uh, toch maar even, uh, om even. Om even iemand te noemen. Ja, het ideaal is gewoon zo. Nee, dat is, uh, nee ja, daar ga ik niks over zeggen. Ja. Nou, ik wel. Ja, ja, nou ja. ja. ja soms, uh, soms lijkt het iets anders. Hè? De mensen die op het eerste gezicht... Uh... Ja, bijzonder hè? Ja, ja, ja, ja, bij andere mensen moet je er even doorheen. In veel gevallen. Dus, uh... hey, trouwens, uh, hadden jullie nog even meegekregen... Dat, uh, dat er in Duitsland, in de Duitse deelstaat... Sachsen-Anhuid... Uh -huh. mag, mag er mag niet meer gezwommen worden, want de mensen hebben daar een, een kleine krokodil gezien. Een, kle krokodil, ja, een kleine krokodil? Een ja. krokodil. Er was een krokodil in de Oh, scheiße, een krokodille. Ja. Er ja. zijn dus, dus, twee vissers die bij de politie eigenlijk zo'n krokodil zagen. Krokodildo. Ja. Krokodildo. Kan het, kan dat is we... een prachtig opblaas krokodil. Ja, die ziet die, die man, die, ja, die man wel vaker zwemmen daar, dat klopt. Ja, dat is die paarse krokodil, hè? Ja, dat die, die, die, die, die, die, die is de broer. Ja. Die is paas van woede. Ja, maar daar ben ik toch echt wel weer... Ik, ja. hou, ik hou die stukjes. Oh ja, deze vind ik ook wel leuk. Er is een vrouw in Rusland, die werd even onwel. Uh, want die had een slang in de mond zitten. Maar dan hebben we niet over een tuinslang, maar een, gewoon een levende slang. Die was in ja. uh, buiten en... Uh, toen was die slang in de keel gekropen. Dus ze hebben er onder narcose gebracht en uh, en daar hebben ze de slang verwijderd. Ja, volgens mij was die narcose achteraf beschouwd <lacht> niet nodig, want ik denk dat ze gewoon een liter wodka op had. Dat merk je toch, Tino, Denk ik? Of uh, hmm. heb dus ik het mis? Is jou ook wel eens gebeurd? Ja, ik weet het niet. Ik moet je eerlijk zeggen, nee, ik ben, ik ben al nooit geslapen voor een ik 's Morgens wakker worden met een adder. in Ik ben wel eens naast een adder in bed wakker geworden, maar uh, nee. <lacht> nou, maar geen brandende kakken toe. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, zoals een, een leuke uh, Surinaamse actrice ooit tegen mij leid. mannen, mannen zijn slangen op je kussen. <lacht> zo goed, mannen zijn slang op je kussen, dat vond ik zo goed. Ik denk, oh ja, die houden we er even in. Uh, maar dat dus, uh, ja, ik weet natuurlijk, ik denk, Maar ja, goed, die vrouw uh, was waarschijnlijk uh, in, in kennelijk staat. Ik hou ervan. Ik hou er hey, ook een Je mannen, slangen op je kussen... laat maar dit gaan zeggen, Tino zo hier, weet je. Of je s morgens wakker wordt naast uh, Glennis Grace... dan weet ik niet wie van van tweede slangen is, weet je. Hé, <laughs> hey, en hebben jullie het al gehad over het hele euh, parkeerbeleid? Ja. Ja, want ik was, kijk, ik ben natuurlijk een van... Ik woon in San Voortzelaan. Um, en dat is een van de laatste plekken waar het vrij parkeer is. Dus wat er steeds gebeurt, is dat... Uh, uh, alle uh, vrolijke Polen... In eerste instantie stonden er die, die bus van Kennemerland... Uh, waar die Poolse mensen... Ja, ja, ja. Stonden, ja. stonden de hele Sanfordse Laan vol. Nou, wij hebben ze mij, want ik kon gewoon... ik kon niet eens veilig mijn eigen parkeerhaven uit... omdat die dingen... Nou, nemen alles zich weg. Dat is inmiddels verdwenen, hebben ze opgelost. Maar daarna kwamen natuurlijk alle Duitsers en Polen... Uh, die stonden bij mij voor de deur... omdat uh, uh, mensen van uh, uh, Airbnbs en hotels zeiden... ja, ga maar leggen bij die de deur... naar Sanfordse Laan, dat is gaat parkeren. ja. Uh, dus dat gaat nu als het goed is veranderen, volgens mij begreep ik dat nu voor iedere auto van het gezin wordt vergunning, voor iedere eerste auto, ja alsof mensen vier auto's hebben, maar goed, uh, voor elke eerste auto komt er een vergunning hem te parkeren in iedere buurt. Oké. Okay. Is verhaal. Dus het, daarmee doen we veel sans een groot plezier, zegt wethouder Ellen Verhey. Nou, dat denk ik ook wel. Ja, in ieder geval aan mij doe je er een plezier mee. Nou, nee, ja. ik vind het belachelijk bij ons. ik woon op de hoge weg. Er staat al een week lang een Duitse auto, ja. een Duitse autootje, met, met, met een, uh, uh, hoe heet het, zo'n zo parkeervergunning erin. Ja. ja, maar die krijgen ze van de hotels. Die krijgen ze van, van hotels. De ja, ik luister, vind dat niet kunnen. Nee, nee, luister. Ik vind dat je je surfers ook moet luisteren. Op het moment dat jij uit Duitsland komt. Je geeft je geld uit aan een pensionnetje in Zandvoort. En je kunt niet je auto kwijt. Dan vind ik het wel prettig als uh, mensen als hoteliers de ruimte krijgen. Of op het, uh, het BP. Je weet het wel. Het is ja daar. BP, om hem daar in ieder geval dat je je auto kwijt kunt. Dat snap ik ook ja. wel. Maar nu werd alles een beetje. Er waren twee plekken in Zandvoort waar je geen parkeervergunning moest hebben. Eén was de Zandvoort en nog eentje. En daar plempen ze alles neer joh. En dat vind ik gewoon een beetje. Nou ja. Dus dit is een goede oplossing, ik. Ja. hoop ik. Ja. Ja. ja, we gaan het zien. Wanneer moet dat allemaal uh, geëffectueerd uh, zijn? Dat hele uh, parkeerbeleid. Er staat, hier nieuw, er staat hier een nieuw parkeerbeleid, komt stap dichterbij. Dus het gaat nog een jaar of drie duren, ja. denk je niet? Okay. Wat vind jij ervan, uh, Ja. Oh, oh, oh. oh. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, dat is, uh, nee, ik, ik, ik woon ja, nog... Jaap heeft de ja? Ja, fiets. Ja, ik heb een fiets. Dus, ja, nou, maar, uh, maar, maar bij mij in, uh, in de buurt is er ook nog steeds een walhalla uh, voor vrijparkeerders. parkeerders. Ja. Maar laat ze dat maar niet weten bij, uh, in het buitenland. Want dan uh, staat het ook in, uh, in die buurt uh, bij ons uh, helemaal vol. Uh, ja. Maar goed... Uh, Waar woont u ook alweer? Uh, Celsius Raad, ja, weet ja, je ja, toch? Nou, naar aan, hè? Ja, dat is nog. Uh, dat, dat, ja? Bitte, bitte. ja. <laughs> uh, maar uh, als je het mij vraagt, hadden ze dat veel eerder al moeten aanpakken. Maar het is typisch Zandvoorts, en ik ben er één. Uh, dat ze elkaar eerst uh, uh, 85.000 keer de hersens inslaan. Uh, dan hebben ze te, zijn ze het ook no nooit met elkaar eens. En vervolgens moeten die bestuurders dat allemaal weer oplossen. Dus, dus ja, uh, ik, ik, ik heb zoiets... Uh, het is allemaal veel te laat. Veel te laat. Ja, Maar, maar ja, goed, beter laten ja, nooit, dat ja, ja, ja. En dat is ook de politiek, helaas. Ja. Ik was al bang. Wie gaat u nu zeggen, beter laten nooit? Maar iemand ging het zien het <laughs> Ja, het is... Uh, ja, het is, het is uh, en toen, be, be, be, uiteindelijk, weet je wel... als iedereen zich een klein beetje aan de regels houdt... dan valt het allemaal wel mee. En, en, uh, ja. Zandvoort is, is eigenlijk te klein... voor zoveel auto's. Dus nou, nou, We hebben één groot parkeerterrein... dat is op het uh, cm.com-circuit Zandvoort. Dat oh, is ja. wel een heel groot parkeerterrein, denk ik. Dat is een groot parkeerterrein, ja. ja. cm.com. Ja. Ja, zit er zitten een paar goede fietsen neer... dat die mensen naar een persoonnetje kunnen fietsen. Los het op. Ja. Als wij op één dag meer dan 100.000 mensen kunnen ontvangen... Dan is het toch gewoon op een zomerse dag hoeven er toch geen vier Polen en zes Duitsers bij mij voor de deur te staan? WTF? Nee, dat ben ik met je eens. Dat ja, ben ik met je eens. Je... Maar het is niet alleen bij jou voor de deur hoor? Nee, maar ik, ik, ga alleen, ik kan alleen even in mijn eigen situatie spreken. Mm -hmm. uh, en normaal zeg ik, uh, hou op schuit, Ik sla die. Ik ik, ik, weet je, hou op. Ik doe er verder niks mee. Maar op een gegeven moment is het wel irritant als dus je gewoon niet meer voor je eigen deur kunt parkeren. Eigenlijk zou iedereen maar één auto moeten. Oh, sorry Frank. Nee, jongens. Je kan ook te ver gaan. Oké, okay, je kan te, de te ver gaan. Wat is daar nou tegen? Ik bedoel, als, als de man nou gewoon... het leuk vindt om meerdere auto's te hebben... Dat, dat, dat, ja, dat natuurlijk. kan er toch op. maar in één tegelijk rijden. Dus, uh, nee, dat is uh, ook waar. Uh, oh, dat maakt maar een grapje. Oh, grapje. grapje. Het was een klein grapje. Hallo, mag ik even de gemiddelde auto van Frank Paarden kopen... die is 6,12 nee. meter. En de grap is... als hij, als hij in zijn eentje rijdt, dan rijdt hij al in de file. Ja, maar die, van. Vorige week was het niet zo groot hoor, moet ik je erbij zeggen. Nee, het is een klein gebakje. Dus mijn als, vrouw. als de achterkant er een zand voor staat, is de, is de, was de voorkant op Schiphol. <laughs> ja. Ja. Nou, wees blij dat jullie zijn opgehouden met roken, want de NS ProRail ver, uh, verwijdert alle 390 rookpalen, 120 roosters op de perrons van ongeveer 100 van de 400 treinstations in Nederland. Dus dat uh, kan, kan, ja. kan, kan altijd erger. Kan altijd erg. Hey, heb, je, heb je dat gehoord? Die YouTubers die vinden voor meer dan een miljoen aan klassieke auto's in een verlaten gebouw in Engeland, in Londen. Bizar. Er stond een, een zeldzame Bristol Bullet... een Bentley Continental Flying Spur... en een vintage Moore taxi uit 57. Het is er niet te geloven. Maar er is Allemaal er onder het stof. Dat is ook een eigenaar gewoon dan. Ja, dat zou je zeggen, maar dat hele ding was... Nee, dus hij uh, slaat misschien al buiten, anders had hij zijn auto's wel een keer in een bad gedaan misschien. Ja, ik denk. Ja, en dan geen familie. Die met, er zat, zat van miljoenen auto's in een lood. Zou wel lekker staan, je ook je uitschelen. Ja. Nou ja, dat, dat gebeurt... Of je bent wel, het vergeten. Uh, ja. Dat is een beetje zoals je weet, voetballer was toen. Volgens mij was het uh, uh, Edgar Davids. Die heeft toen, was toen voor het Nederlands Elftal onderweg en toen hij nog actief was. En die reed een Ferrari, want hij woonde, of hij woonde en werkte natuurlijk in Italië. Dus hij bij een Italiaanse voetbalclub. En die was de Ferrari kwijt. Die wist niet meer waar hij hem had laten staan. Er, ergens op Schiphol, in Zuid-Frankrijk, <laughs> Huis de Duin in Noordwijk of in Italië. Maar het was hem gewoon even kwijt. Hoe, hoe erg is dat? Dat je gewoon. Dat je niet meer weet waar je auto staat. Dat gebeurt mij ook al eens. Dan staat hij voor mijn huis of achter mijn huis. Maar ik ben geen Ferrari kwijt die ergens in Frankrijk, <laughs> Duitsland, Noorwegen. Nee, of... nee, maar je hebt misschien ook niet zoveel Pecunia als die uh, voetbalmannen. Nee, nee, dat snap ik. Nee, maar het, gaat, het heeft natuurlijk niet met geld te maken. Het feit dat je gewoon niet meer weet waar je een auto van een miljoen hebt laten staan, dat, vindt dat dan ben je toch ja. een beetje ja nee goed ja, ik denk dat het misschien stiekem toch wel iets met geld te maken want als je het allemaal niet op kan dan je denkt nou, ik kan niet meer vinden ja. ik ga vanmiddag even kijken voor een verse ja als bak was ook vol trouwens als je vijf auto's hebt dan is het niet zo erg als je er eentje <coughs> nee dat klopt maar ja, kun je nog steeds niet parkeren in zo'n antwoord? nee nee dat is wel een probleem dus dat Fragile High van Sting, stukje muziek erbij. voor de. Uh, ja, voor de muzikale omlijsting. zoals we die kennen, hè, <laughs> Frank? Waar ja, zeker, ja. En Jaap had ook nog een mooi artikel. Uh, ja, ik had iets uh, gevonden. Vond ik wel. Uh, vond ik wel ja, uh, het, het is meer, op opmerkelijk. meerdere dingen. Ja, opmerkelijk ook. Maar uh, er zit uh, een Britse kleuter. Die, uh, die was met zijn speelgoedambulance aan het spelen. en op een gegeven moment ging het met zijn moeder niet helemaal goed. Uh, moeder had uh, uh, iets uh, van diabetes. Uh, di ja, diabetische aandoening en die verkeerde in diabetische coma. Dus het kereltje zag op zijn speelgoedambulance 112 staan en die belde meteen 112. En daardoor kon hup, het leven van moeder lief worden gered. Dat is bizar. Ja, ja goed. Hey? Ja. Jeetje. God en een kereltje. Ja. ja. Nou ja, ik ben blij dat ik kan lezen op zijn vijfde. <laughs> dat heeft die moeder ook weer goed gedaan, ja. toch? Ja, zeker. Ja. Hé, hey, Stuy. Ja. Weet je er nog? Ja, zeker. Goed zo. Moet je nog een column voorlezen of wat? Ja, doe maar. Ja, ik weet het niet. Ja, nou, hup dan. <laughs> hup dan. <laughs> Moet je me wel introduceren met, ja. met zo'n... Oh ja, ja. Tot, ja oh, wacht weg. Ik had daar een dingetje voor. Ah, hè? Wacht even hoor, jongens. Ja, jongens, wacht even hoor. Uh, waar was je nou? Ik had zo'n mooi. Nee. Ach, het, is, ah, het is allemaal dat je denkt van... is uh. <laughs> hem niet dat is heel leuk dames en heren, Tino Stijn je hebt een beetje last, je een beetje last van gas ga gang ga je gang Tino ja dankjewel uh, nou, ik, dit, uh, deze column gaat over, uh, uh, over geluidsmannen. Uh, we hebben allemaal wel eens met geluidsmannen gewerkt als we gingen filmen. En dus deze is dus een ode aan, uh, aan, aan de geluidsman in zijn algemeenheid. Dat geef ik aan de voorgrond uh, even aan. Het heet uh, Bertje MacGyver Simmerman. In ieder vak eerst een zekere hiërarchie en rolverdeling. Binnen televisieteams is op locatie de regisseur, de baas. Een team of reis staat verder meestal uit een producer die alles regelt. Soms een redacteur en altijd een cameraman en een geluidsman. En die laatste soort, dat is een apart. De geluidsman is een beetje de drummer van de band. Dat is het buitenbeentje. Hij zegt weinig, maar hoort alles. De klankman of de sound engineer, is ook de techneut van de ploeg. Hij kan met een blinddoek om de kamer uit elkaar halen, in elkaar zetten. Ik heb met een aantal geluidsmannen mogen werken de afgelopen decennia... maar één springt van mij bovenuit en dat is Bert Zimmerman. Die man vertrouw ik werkelijk alles toe. Een voorbeeld van zijn bijzondere humor. Jaren geleden was hij, met, was hij voor de Afro bij een staatsbezoek in Jordanië... Van de toen nog levende koning Hoesijn en koningin Noor. Het officiële gedeelte zou verloopt niet beginnen. En Bert verveelde zich een beetje. Hij besloot een stuk in de tuin rond het Koninklijke Paleis te gaan wandelen. Daar zag hij een dame uit het land overstappen. met enkele, naar zijn idee, koninklijke kinderen. Bert raakte een praatje, maakte een praatje met haar. Ze rookte samen een sigaretje. En hij vond dat ze wel een leuk baantje had. Dat was soort conclusie richting het kindermeisje. Een beetje ronddrijven, voor die kinderen zorgen. Zo ging het nog enige tijd door over koeltjes en kalf... maar uiteindelijk moest het kindermeisje door. En enige tijd later de koninklijke familie werd aangekondigd door iemand met de zwaarde van die krulschoenen, stond de cameraploeg klaar om hun aankomst te filmen. Koningin Noor hield stil, wuifte vooral naar de van Bert en gaf hem een vette knipoog, tot grote verbazing van de rest van zijn team. Behalve Bert, want zijn zogenaamde kindermeisje bleek uiteraard de koningin zelf te zijn. Dus toen zijn collega's hem daar vroegen, zei hij onderkoeld, ah joh, niks, geefs, ken ze allemaal die gasten. Deze Bert, deze Bert was hier werkelijk niet gek te krijgen. Ze maakte hij ooit met gaffer tape van een douche en een bad door het volledig water dicht te maken... en ik heb hem overleden kamers weer tot leven zien brengen. Dat heet MacGyver. In Noord-India redde hij een reisprogramma voor Veronica met Daphne Dekkers... door met een staaltje krankzinnig doorzettingsvermogen. Hoog in de bergen stogen we onze tentenkamp op in een totaal desolate landschap. Kilometers van het grote niks. Waar genoeg jaks rondliepen en berggeiten... maar mensen en zoiets als stroom vooral aanwezig was. De opname voor de volgende dag waren hierdoor in gevaar gekomen dat de camera-accu's bijna leeg waren. Geen accu's, geen opname, geen opname, geen uitzending. Cameraman Mark had er een hard hoofd in en zie daar Bert. Hij gooide een acculader in een rugzak en vertrok in het donker richting de lichtjes nog hoog in de bergen. Zonder enige referentie vertrok hij en riep het komt goed jongens. Tot middernacht hielden we bezorgd het kampvuur voor hem aan en warmden we ons op, op met slechte Indiase whisky. Maar Bert kwam die avond niet meer terug. We raakten lichtjes in paniek toen Bert zich de volgende morgen rond half zes nog niet had gemeld. En op het moment dat wij ons serieus zorgen begonnen te maken en instantie wilden inschakelen voor een zoektocht, zagen we in de verte een klein stipje afdaven van een besneeuwde bergtop. Het was Bert. Na een stevige trip bergop had hij die avond voor aangebeld bij een familie in een bergrutje waar ze krakkemiekige 220 volt hadden. Met handen en voeten legde hij zijn accuprobleem uit en kreeg hij een ijskoude zolder en een geblaken stopcontact toegewezen omdat de temperatuur onder nul was en de stroom zo'n beetje elk half uur uitviel, moest hij de accu's blijven opwarmen met zijn eigen lichaamswarmte om ze goed te kunnen opladen. En dus de hele nacht wakker blijven. Gedurende deze brakke nacht bracht een vrolijke Indiaanse dame hem regelmatig kopjes thee met groene jakboter. En voor wie ooit jakboter heeft geproefd, dat is geen goed nieuws. Ik raak die smaak van die jak geloof ik, niet kwijt, was het eerste ding die hij zei. En zonder een moment geslapen te hebben, praktisch geluid zit op, stak het ontbijtbroodje in zijn mond en vervolgde. Hop, hop, laten we die Daphne dekens uit de tent schoppen. Het zijn die momenten waarop je een eeuwige relatie met iemand opbouwt. cross to dus zijn niet altijd veel mensen waar je volledig op kunt vertrouwen. Behalve Bert dus. De ster krijgt het applaus in de prijzen. De regisseur krijgt de lof en de cameraman een schouderklopje. Maar over geluid hoor je bijna nooit iemand. Behalve als het fout gaat. Het lijkt een ondankbare taak, maar het belang van geluid is ongehoord. En Bert, Bert is een beuker. Nou, ja, dat is Paul McCartney en Wings. Pareltjes, pareltjes. Heeft hij gemaakt. Zijn de, dit zijn de echte. Oh, mooi, mooie, mooie parels. Mooi hè ja, mooi, parels. hè? Vind jij het mooi Frank? Vind jij het feine mooi? Parels. Ja, ja. Ik vind het ook mooi. Vind ik het ook mooi. Ja. <laughs> Ja, jij had een hele bijzondere, hè? Heel keer. kort. Uh, dat, viel, dat viel me ook al van de week al op. Uh, een dronkenlab, een Duitse dronkenlap wel te verstaan... die uh, heeft nog meegelift op een fietsenrek van een Duitse bus. Dus uh, er was ook echt een foto van gemaakt van iemand die erachter zat. En dan zag je die man dus daar ook op zitten. Uh, ja. En het, meeste, het meest bizarre, hij kreeg dus een bekeuring... voor het feit dat hij dus gedronken had... maar ook voor het rijden. Daar kreeg hij ook een bekeuring voor. <laughs> Goed, hè? Ja, ja, maar, ja, er gebeuren leuke dingen ja, in de wereld. Misschien wilde hij geen mondkapje op in dat die buiten. Dat zou het zijn. Dat zou het zijn. Ja. Dronken mensen natuurlijk, hè? Wat ja. zie je? Kijk, dit is een verschil. Dus Zo'n Duitser doet het op zijn manier. In Nederland doen we de anders ze dronken zijn. In België, in het plaatsje Riems, net over de grens... Kan Riems, dat is vlakbij Maastricht. was een man die had ruzie met zijn buurman... en die heeft dus bij de politie zich gaan klagen... dat hij ruzie met zijn buurman had. En toen vroeg die politieagent, die zag aan hem dat hij toch enigszins uh, dronken was. Zei hij, hoe bent u hier gekomen wanneer? Zei hij, met de auto. Uh, die kon meteen blazen en, uh, en blijven. <lacht> dus hij uh, dus was met zijn dronken hars naar het politieburg. Hij buurman in Den Haag daarentegen. Dat is een stukje van anderhalf week geleden. Er uh, was een dronken man, die was een, uh, was een ambulance. Die was bij iemand thuis om een patiënt te gaan helpen. Had de deuren openlaten van die ambulance. En die dronken man in Den Haag is in de ambulance gaan zitten en heeft een kleine boemwakka gedaan. Dus ja. daar zie je een beetje het verschil. In België reist het dronken policebureau... een Nederlandse dronken man schijt een ambulance onder... en in Duitsland doen ze het weer anders. Dus zo zie je maar, we doen het allemaal net iets anders. Ja, ja, ja. Op zich netjes in de ambulance. Hij had ook op de stoep kunnen gaan zitten. <lacht> ja, je maakt wat mee, hè? Hey, maar je had nog iets over Bakels, hè, Tino? Fred Anton. Fred Anton. Nou, dat is natuurlijk wat nu is. iedereen kent natuurlijk nog uh, foto Bakels in de geef. Ja, ja. Iedereen over de 40. En uh, Jansen uh, van het Stadsmuseum Museum die heeft een uh, weer expositie nu, nu nubadrijd bij. Ze zijn begonnen met foto's uit het archief van Anthony Bakels. Dat was volgens mij de, de twee generaties boven. Uh, en Dat zijn foto's van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het zwart-wit materiaal. En die komen dan. Uh, ja, die komen dan in van die wissel um, te... We expositie in die panelen, weet je wel, andere de boulevard. Ja, ja. Nomad. Dus uh, ja, ik hou ervan als een beetje kunst wordt uitgedragen in het dorp. Want nogmaals, laten we eerlijk zijn, het blijft natuurlijk een grote schande... om het nog maar een keer te zeggen... dat de beelden van Marlene Sherps en alle beelden... Absolut. op ...bewaakt moeten worden met camera's, ja. op weggehaald worden. Ja, absoluut. Waar zijn we nou in helemaal mee bezig, hoor dat, dat we een dorp zijn van goedkope t-shirts en slechte friet... dat weet ze wel een tijdje. Oh, ho oh, is het topfriet, hoor. Ja, oké. Okay. Maar... Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, maar goed. Uh, maar we hoeven het niet, uh, moeten toch niet alles laten varen in één keer? Nee, toch? eens. Okay. Nee. Helemaal met je eens. Dus een beetje klassen. Maar ja, oh. hoe ga je dat aanpakken? Ja. Dat is weer zoiets, want uh, het, is, ja, het blijft gewoon... Boven. Nou ja, ik denk toch met camera's. Dat je camera's nodig hebt om, om, om... Ja, maar een beetje crimineel vertegenwoordig. Uh, die beginnen al jongeren die hebben allemaal zo'n uh, afzichtelijk uh, capuchonnetje op. Ja, dat is waar. Met een dus, kraag. Ja, en die camera's staan veelal te hoog om uh, enig iets te kunnen identificeren. Ja. Ja, ja en dat is ook weer waar. Of... is een leuk baantje voor jou, Frank, dat jij er zo verstand van hebt. Nou... <laughs> ja, het is niet menselijk wat ik nu zeg, maar of, of je moet er uh, die beelden onder de stroom zetten. Kijk, nou komen we ja. ja, die koper die heeft toch wel af en toe oplossingen van. ik denk ja. dat Hier kunnen we wat mee. Ja, ja. we moeten oplossingsgericht denken. Ja. Dus ik denk dan daaraan. Ja. Ja. In grote organisaties zeggen ze dan, en daarna doen ze nooit meer wat mee. Ik hoor wat je zegt Jaap, we nemen het even in overweging. Ja. Ja. Het, we doen het in een procesgedreven organisatie. Gaan we het toch even verder over in een stuurgroep. Ja. Hoor je dit... Uh, even in de klankbordsgroep en dan komen de komende stuurgroep erop terug als je het niet heel erg vindt. Nou, ja. dat gaat nog wel even een tijdje duren. Dus uh, doe mij maar een ja. kop koffie dan tegen. Uh, maar ik vind... wie, betaalt de stroom? wie betaalt de stroom? Ja, dat is ook een goede. Ja, maar wie... ik denk die uh, criminelen die dat uh, een beetje proberen, uh, die, die beelden omver te, te werpen, dat je dan een paar van die fietsen ernaast zet en dat ze dan maar uh, hard moeten trappen om die stroom op te wekken. Ik denk dat dat een goede straf is. Oh, ja, maar ja. <lacht> nou, ja, ook nog, wat een <lacht> beetje uitgaan dat je niet alle beelden uh, op de boulevard van de stroom zet, want het het mannetje van Kees Verkade. Ja. Daar ga ja. je naast zitten, hè? Ja. <laughs> ja. Maar die heeft wonderwel alle stormen en de fysieke ja, ja. welplegingen tot dusver overleefd. elke keer als je daar denk ik van. Klopt af, Gaan, ja. Klop ja, ja, ja, en woord. Denk ik van, uh, opa, zit er nog gelukkig. Ja. Hé, hey, hey jongens, is heel wat anders, hè? Um, uh, ken jij, ken jij, kennen jullie nog de muziekquiz op de iPod? Vroeger? Mij zegt het niks. Nee? nee? Vroeger zat op een iPod, weet je wel, oh, ja. de, de dat broer van Polpot. Ja, zijn broer van Polpot. Pol <laughs> en, uh, en er was een uh, muziekquiz. weet je het nog, uh, Tino? Ja. En dat, dat deden we allemaal. En dat komt dus weer terug. Dat is helemaal, uh, helemaal populair aan het worden weer. Heb jij nog een iPod? Ja, in de, in de kast. Ja. Ik heb dan een bloempot. Dan gaan even kijken. <laughs> maar, maar, weet je wat, het bezorgde was natuurlijk. Je... Op een gegeven moment had je zo'n iPod. Ja. En daar stonden dan 4000 nummers op. Je ja, downloaden. Dat, nou, nou, nou, nou, nou. Dat was gigantisch. Op een telefoon voor 25 euro kun je die Spotify downloaden. Hoeveel nummers zijn dat? 2 miljoen? Ja, nou, ik denk wel meer. En je had ook zo'n dus hele kleine iPod, zo'n clip-on iPod. En dat deed dan om. En dan kon je niet zien welk nummer je afspelde. Er konden er wel 125 nummers op. Nou, dat was wat, joh. Ja. Alleen je kon nooit zien wat je afspeelde. Want er zat geen uh, monitor. Er zat geen touchscreen. <laughs> ja. Nee precies. Nee. Touchscreen, ja. je er ja. ook gewoon 16 voor. Een ding. Ja, maar, nee, maar het, is wel, het is wel heel leuk. Ja. Ik vind dat wel weer grappig. En ik heb zelf uh, ook nog uh, twee iPods. En, uh, en toch is dat... Ja. Voor in de auto. En dan uh, als, je op vakantie, als je op vakantie gaat... Er staan 8000 nummers in. En dan uh, nou, laat, maar, laat maar lopen. Hoef je nooit meer wat te doen. Hartstikke makkelijk. Het klonk een beetje als dus wie proberen die iPods te verkopen op een goedkope manier. Helemaal niet, Tino Stuin. <laughs> ik heb nog twee, nog twee iPods. Uh, en dan hoop dat iemand zegt, nou uh, gek, dan overnemen van je. Nee, hij is niet over te nemen. Ik, uh, ik hou hem zelf. Nee, echt waar. Ik hou hem voor mezelf. Hey, en zijn we volgende week zijn we weer compleet? Zijn we weer met z'n allen of niet? Ik denk het. En misschien komt Jaap ook nog even langs. Ja, gezellig man. Jaap moet er ook bij. Ja, vind ik wel. Dan kom ik erbij zitten. Ja, gezellig. Ja, goed man. We zijn maar één keer jong. Ja, precies. Uh, Weet je wat... Jaap is irritant, maar hij zorgt wel voor zijn goede persoonlijke hygiëne. Ik jullie, kan voor jullie zeggen. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat hij erop is teruggekomen. Dat Jaap dat we hem toch in, in, in, de, in de, de categorie vouwers hebben mogen begroeten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel mijn highlight van de afgelopen week. Toch? Ja. Dat Jaap Koper en een, ene, dat hij is gaan nadenken over zijn toiletgedrag en dat hij over ja. is van proppen naar ja. ja, Wees eerlijk, proppen is inefficiënt. Kleine, ik wil toch een klein applausje voor Jaap bewaren. Nou, ja, ja, goed. Dank. Je moet, maar je moet een groot mens zijn om dat toe te geven ook, hè? Ja, ja dat is ja, ja we ook. We zitten niet zomaar hier met iemand. Nee, dus het zijn toch levensveranderende bewegingen dan in één keer. Ja, nou, ik, juist, het ja. eerste toiletbezoek, ja. uh, Tino, was het moment dat ik denk, ja. moet ik dit nou wat doen? Ben ik een propper? <laughs> ja, ja, ik moest dat uh, denken. En er moeten meer openbare toiletten in Zandvoort komen, vind ik. Hé hey, jongens, ja. leg even uit voor de luisteraars die het vorige week niet uh, hebben gehoord wat een propper en, en wat een dat moet uitleggen, dan ben je nog dommer dan je denkt. Oh. Maar, nou, maar luister. Bijna, hè? Je hebt nog een uh, halve minuut. Ja, prima. <laughs> nou, dat doen nou, we volgende nou, week. Even, even kijken naar het, uh, naar het feit. Ik vroeg alleen af of de familie het al weet van Jaap. Of dat het nu voor het eerst de coming out is. Nee, nou nog niet. Maar dat, misschien uh, ga ik dat nog wereldkundig maken. En dan anders oh, okay. doe ik dat wel op donderdagavond. Je hebt, ja. en, uh, weet, dan heb je een probleem in de familie. Er komt op donderdagavond, hoor ik net van Jaap een presentatie. in de uit. Ja, ja, ja. oh, okay. <laughs> Hij hangt al in het kastje. <laughs> Met flight en alles goed. Ja, ja alles. Ja. Helemaal compleet. Ja, helemaal goed. Nou, dan zien we elkaar volgende week weer een leven en Welzijn. Ja, een leven Welzijn. Nou. Cheerio. Hé, hey, bedankt hè. Blijf veilig hè. Zet ja. hem op. Tada. Doei doei. Bye, bye. bye bye. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...